De Kok met het NOS-journaal. Bij het provinciehuis in Den Bosch hangt nog steeds een gespannen sfeer. Veel boeren zijn inmiddels vertrokken... maar de blokkade van het provinciehuis is nog niet opgeheven. De ME en de politie houden de boeren van Farmers Defence Force op afstand. Binnen is de statenvergadering aan de gang... waarin wordt besproken of boeren al in 2022... de uitstoot van ammoniak moeten beperken... en niet in 2028, zoals was afgesproken. De boeren willen uitstel... Zware voertuigen mogen nog altijd het Malieveld in Den Haag op. Woensdag meldde de gemeente nog dat trekkers en andere zware voertuigen... voortaan van het Malieveld zouden worden geweerd... omdat het dak van de eronder gelegen parkeergarage anders zou kunnen bezwijken. Dat bericht is nu gecorrigeerd door waarnemend burgemeester Remkes. Ook schrijft hij aan de gemeenteraad dat onderzoek heeft uitgewezen... dat er bij beide boerenprotesten geen schade aan het dak is geweest... en dat er ook geen gevaarlijke situatie was. Gezinnen die gedupeerd zijn door fouten bij de Belastingdienst... met hun kinderopvangtoeslag moeten langer wachten op duidelijkheid. Een rapport van de adviescommissie Donner dat volgende week zal verschijnen... is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Aanleiding is het oordeel van de Raad van State... in twee rechtszaken tegen de Belastingdienst. Die stelde deze week dat de fiscus vaak te streng is... bij het terugvorderen van toeslagen bij vermoedens van fraude. Donner wil de implicaties van die uitspraken nu eerst bestuderen... voordat hij met zijn advies komt... In Irak zouden bij anti-regeringsprotesten zeker 25 mensen om het leven zijn gekomen. Dat meldde bronnen bij de veiligheidsdiensten aan persbureau EPI. Onder meer in Baghdad, maar ook in de zuidelijke provincies Basra en Misan... gingen demonstranten voor het eerst in weken weer de straat op... uit protest tegen corruptie en de economische malaise. Volgens EPI vielen in Baghdad acht doden en tientallen gewonden... toen de politie en het leger hard ingrepen. Ook in andere steden zouden actievoerders zijn omgekomen door toedoen van de politie. Het weer, de wind is hard of stormachtig. Aan zee zijn zware windstoten mogelijk. In het noordwesten is er kans op regen. Ook morgen is er flink veel wind. En vooral s'avonds op steeds meer plekken regen. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files. Ik kan er niet omheen. Hij is mijn diepe, Beslist, mysterieus, realist...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 FM. Met nu, zie het. DJ, draai nog maar een plaat. DJ, draai nog maar een plaat. Yekka Para la muñeca, por favor A la perfección Por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación Aquí no raza ni religión Bailalo por obligación, caca, en la discoteca, cácalo Yaca, para la muñeca por favor Caca, en la discoteca, cácalo Yaca, para la muñeca por favor Clécalo, clécalo, cécalo, écalo Dat betekent maar één ding, zie het in de house. En house doen we zeker hoor. Want wat dacht je van deze heerlijke bootleg van Redford? Met Capella, You Got to know deze 90 is knaller. Ja, wie kent hem niet eigenlijk? En daarvoor de uuropener Met je laser en kijk Is het heet? Nou, het is hier ontzettend warm in de studio. Ik weet niet wat de weermannen deze week uh, hadden bedacht, maar ik denk dat ze het weerbericht van Afrika tevoorschijn uh, hadden getoverd. Want kijk, ja. ik hoor alleen maar. Uh, Regen zo'n s ochtends, s middags een zonnetje, wordt wel gelijk weer warm. Vanavond wind, ja, morgen nog eventjes wat warmer en dan in één keer zitten we zondag in die wintertijd en dan moet het ook gelijk gaan uh, vriezen. Ik weet niet waarom, ik heb niks tegen vriezen hoor, maar ja, voor hetzelfde geld staat er in één keer een tractor hier voor de deur, Ja, moet je een beetje mee oppassen. Hé, hey, maar het is hier warm in de studio, oh heerlijk! En over warm gesproken, heb je die clip van Major Laser al gezien? Ja, ze, de, ze hebben er voor de gekkigheid ook maar een gewone versie van gemaakt, hoor. Want de, ja, de explicit versie, nou, ik zou nu met kleine kinderen kijken. Hey, zie je twee uur lang op jouw 106,9, 104,5? Daar ben je voor, daar ben je voor gekomen. FM Zandvoorts grootste dansvloer, hij is geopend. En wat gaan we vanavond allemaal doen? Nou. We hebben twee uur natuurlijk onze one-and-only DJ Dion Sydney Een uur lang live in de mix. Op dit moment is hij nog ergens live in de landen. Maar straks is hij hier gewoon hoor. Jawel. tover van grote steen vandaan. Natuurlijk! Gaan we even kijken of er nog een leuk nieuwtje voorbij komt. Als je dat kan handelen na een week lang Amsterdam Dance Event. Ja, het is alweer bijna een week geleden. Wat gaat die tijd snel? En Ik zeg ook, ik ga maar niet te lang praten, want ja, onze programma-leider is erbij. Dan moet je toch even net, uh, net eventjes wat beter je best doen. Dus we hebben hier exclusief een nieuwe plaat, Thomas Niewsen met Living 100. Hij is nog niet uit en ja, zo zie je het, zie het zou zijn. Wij hebben hem hier al te pakken. Exclusief hier, Thomas Nieuwsen. En jawel, er mag het worden hoor. Van links naar rechts, schuif die toelen, stoelen en uh, tafels maar aan de kant. Jawel, hier in de studio gebeurt het gelijk, hè waar op je al geen gekkigheid kan opleveren. Dit is hier tot aan 11 uur op jouw CFM. Leuk dat je erbij bent. Oh, is dat eventjes stuiter hoor? Toast and I, met Dance Monkey in de Bootleg remix. Het is niet officieel uit, dus we noemen het een bootleg. Ja, je uh, luistert nog steeds naar nou sea in een daverende studio, vol met enthousiaste radiomakers. Ja, er is een receptie gaande en ja, het is gewoon gezellig. Er wordt hier gedanst, gesjalt, noem het maar op, een drankje in de hand. En ja, natuurlijk hoort daar nieuws bij. Hè? En niemand zou over de minst want zijn arm van buren, ja. Hij is 42 lentes jongs. Hij voelt er alleen niet voor om volgend jaar op te treden tijdens het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. De DJ is door de organisatie van het Liedjesfestival gevraagd, maar hij ziet zichzelf niet op het podium staan. Ja, hij zegt uh, in de ochtendshow van Marty en Marie CopQ Music: Ik denk niet dat ik daar op mijn plek ben. Natuurlijk ben ik wel weer benaderd en zijn er uh, wel gesprekken en dingen. Maar nee, ik weet niet of ik daar als artiest iets aan toe kan voegen. Ja, misschien als er een flinke vette check die kant op gaat... dat hij zegt van, hé, hey, gezellig, ik kom toch langs, Maar dat denk ik niet. Ja, dat de organisatie trots is op het succes van de Nederlandse DJ's... en dat wil laten zien aan alle andere deelnemende landen. Ja, dat snapt Armin wel. En dan worden er allemaal ideeën geofferd. En dat doelt hij op het idee om een aantal Nederlandse DJ's... voor de gelegenheid samen te brengen. Dat gaat helemaal niet werken, denkt een van de werelds populairste DJ's. Wat moet ik daar gaan doen? Achter een draaitafel met mijn handen in de lucht. Dat voelt ongemakkelijk. Ja, niet alleen Armin bedankt voor een optreden op het Festival. ook Martin Kerricks zei eerder al dat hij er niks in ziet. En ja, over uh, Martin Kerricks gesproken... ik heb het al eerder geroepen. Tijdens de Grand Prix hier in uh, Zandvoort... komt hij gewoon naar Zandvoort. De one and only Martin Kerricks samen met Armin van Buren. Ja, wat er allemaal precies gaat gebeuren... ja, dat is nog strikt geheim. Maar het feit blijft wel dat uh, de Ziggo Dome ook een uh, evenement uh, gaat afspelen... voor alle Formule 1-fans. En ja... Het, wat het allemaal gaat omlijnen, dat hoor je hier straks nog wel, bij zie het voorbij komen. Maar voor nu zullen we het helaas zonder armen van Buren moeten doen op het zonfestival. Ik nee, denk niet dat we er toch aan gaan kijken. Ja, ik zie hier uh, mensen zeggen van ja, ik ga wel kijken, ik ga wel kijken. Ja, sorry. Maar het is helaas niet aan mij besteed. Wat wel aan mij besteed is, dat zijn toch wel een uh, paar oude plaatjes. ...in een nieuw jasje gezocht, Want ik heb bijvoorbeeld Double 99 met Rip Groove... ...in de volgende K-remix, een oude klassieker. En ja, oude klassiekers in een nieuw jasje, daar zijn we altijd voor te porren. En ja, dit is een stukje nostalgie hoor, op de radio. Begin jaren 90 kwam hij voorbij. Double 99. Dit is See It! Straks gaan we nog even kijken wat er in de charts staat. Ons one and only DJ Dion die komt voorbij. En natuurlijk veel meer hete hits hier... This is your CFM song for See It In House! Rock on, squad! Hey, hey, hey, hey, hey! Rock'em on, squad! Rock'em on! Rock'em Special request all the gallin from north, south, east and west. From the body look good I the way out the God bless. Rock wide. You're a big, big, big, big, Eerlijke plaat dit. De oude klassieker Double 99 en Rip Groove. Hey ja, dan hebben we toch een plaatje. Ik weet niet of hij kan. Maar we gaan het gewoon doen. <haha> Luister vooral niet naar de tekst. Ik herhaal. Luister vooral niet naar de tekst. Dit is het. Met nu. Sosa UK en DFCY. CFM yeah. Zandvoort, Zandvoort. Fucking cold, Dirty fucking cold war. Dirty fucking cold war. Dirty fucking cold war. Dirty fucking cold war. Cold war. dirty, fucking cold war. dirty, fucking cold war. I love my girlfriend, but she loves magic more. My baby's nothing but a dirty, fucking cold for dirty, fucking cold war. dirty, fucking cold war. dirty, fucking, cold dirty fucking cold I love my girl, but she loves magic more. My baby's nothing but a dirty, fucking cold war. I love my girlfriend but she loves magic more my baby nothing but i my baby nothing but i my baby nothing but i my baby nothing but i my baby nothing but i dirty fucking cold dirty fucking fucking dirty fucking fucking dirty fucking fucking dirty fucking fucking dirty fucking fucking dirty fucking fucking cold dirty fucking cold dirty fucking cold dirty fucking cold for dirty fuck Cold war, dirty fucking cold war, dirty fucking cold war, dirty fucking cold war. Meesten die de tekst meelezen. Ja, hoe zou dat nou komen? Hoe zou dat nou komen? Sosa UK hoorde hier met D -F -C W. Ja, en hij gaat hard hoor in de charts. Ja, ja, ja. Ik ga er nog geen tipje over doen, maar hij gaat lekker in de beatport charts. Ja, zeg het nog maar een keer. Ja, we weten wel. We gaan hier binnenkomen. Ik weet niet of dat wel goed gaat hier. <laughs> maar dat komt er in één keer een grijs van door. En daar doen we het hier voor hoor, wij zien het. En ik weet niet of jij vorige week naar Amsterdam Dance Event bent geweest. Het kan haar niet missen. Het kan gewoon niet missen. Zoveel feestjes. Ik, ik ben de tel kwijtgeraakt daar zo. Maar er was uh, toch wel spannend nieuws melden, want ja... Niemand minder dan Robert van de Korputs, En dan zeg je wie? Meneer Chocomel. Dan zeg je wie? Ja, nou die jongen die toen bij ons in de uitzending is geweest... nog voordat hij bekend was. Niemand minder dan Hardwell. Hij heeft de afgelopen weekenden niet in het geheim zijn comeback gemaakt... achter de draaitafel. Althans, de DJ geniet nog altijd van zijn sabbatical. Op internet ging er namelijk wilde geruchten... dat Hardwell, de artiestenaam van Robert van de Korputs. Dat, dat hij zou zijn geweest bij het optreden van Sunny James en Ryan Marciano... Ze traden daarop en ze dachten: hé, hey, dat is Mr. X. Mr. X trad onherkenbaar op met een petje en een sjaaltje voor zijn gezicht. Maar Fans dachten toch Hartwell te herkennen. En dat gerucht werd versterkt door Senuri. En ja, die deelde gewoon een foto in zijn Instagram stories waarop hij samen met Hardwell stond. Ja, 1 en 1 is 2 zou je denken, maar helaas, hij is het toch niet geweest. Ja, nee, zegt hij. Ik ben het toch echt niet. Hij uh, reageert uh, Hardwell dinsdag op Twitter. Om te vragen of hij toch echt niet missie X was. Soms was... Hij deelde daarbij een verklaring van zijn management. Hardwell was wel bij de grootste solo show van Sunny en Ryan. Maar niet om op te treden. Hij was er gewoon enkel om lekker te chillen. Op dit moment blijft Robert met zijn battle En los daarvan kunnen we het enorm waarderen... dat zoveel fans, promoters en media dachten dat dit zijn comeback en achter de draaitafels was. Robert wil jullie verzekeren dat jullie de eerste zijn die het horen als hij besluit terug te keren als DJ, maar voor nu wist hij nog uit de spotlight te blijven. Hartwell maakte vorig jaar september bekend voorlopig te stoppen met optreden, omdat hij ten onder dreigde te gaan aan de werkdruk. En ja, we zien liever niet een tweede affici geval gebeuren, dus ik zeg helemaal mooi dat dit gewoon zo gebeurt. Dat hij zegt van: "Hey, ik kom misschien een keertje incognito terug." Lijkt me gezellig. Hey, wat hebben we nog voor je klaar staan? Nou, ik heb nog een beetje een, een klassieker in een nieuw jasje gestoken. Damon Hess heeft dat namelijk gedaan. Met die welbekende track. Van Daft Punk. You're Bier, One more time. Dit is See It. Met straks de Charts En de one and only DJ Dion Sydney. En ja, mocht je meekijken. We zijn ook te beluisteren via Ziggo, kanaal 40. Of ons digitale televisiekanaal. Natuurlijk kun je ook altijd kijken www.stevemsandpoort.nl Voor alle nodige programma's, maar nu Day Head and One More Time Nou, nog een keertje dan hoor. Damon Hess! Op oh, oh, Warhouse Records 397 zit wel. Met One More Time, ja, je kent die klassieker wel hoor. Daft Punk in the house. En, ja, zullen we het gewoon gaan doen? We gaan eventjes kijken in de charts. Wat is er, what, what is er not deze week? Ja, nou zijn we er klaar mee hoor. One More Time. We blijven niet aan de gang hier. We zijn wel bij Seat en daar gaan we gewoon door. En in de charts, daar hebben we een mooie lijst gevonden, hoor. Oh, weer een klassiekertje op Defected Records. In een nieuw jasje gestoken. En dan hebben we het over niemand minder dan Darius Sirushion. Ja, klinkt een beetje als een uh, lekkere vodka. En, eh, uh, rushing. Misschien heb je hem, uh, Misschien heb je hem al voorbij horen komen, hoor. Zou zomaar kunnen hier vettijden, tijdens See It. Want, ja, dit is See It. Wij maken de lijsten. Jamie Lee Jones. Een echte jaren 90 klassieker. Als je probeert in de discotheek naar DJ Raimundo nog ging... ...dan kwam deze zeker voorbij. Op elke verzamelste is hij te vinden. En nu ook in de nieuwe Darius The Russian remix. Gauw door naar de nummer 9. Daar vinden we niemand minder dan Todd Terry en Roberto Race. Deze... ja... ...klapper op Defected. Hij is in de Purple Disco Machine remix. Maar ja... The one himself, Top Terry. Die heeft hier zo'n gaaf vers wel gemaakt. Je vindt hem op nummer 9 deze week. En over klappers gesproken. Jack Beck. Die heeft ook een nieuwe plaat. Op FFRR Records Bajana, Alsof hij op vakantie is geweest in Australië. Bij de originals. En ik zie hier mensen in de studio kijken. Wie is toch Jack Beck? Kom maar zo op terug voor jullie. Op nummer 7. Roberto Sures, hoorde hem net al op plaats 9. In de Sotteri remix. Maar de original, ja. Hij is gewoon ook in deze chart te vinden. Een stukje rustiger. Deze plaat. Ik denk dat hij gewoon grijs gedraaid is deze zomer op Ibiza. Geen enkele gerespecteerde club heeft hem niet gedraaid. Een plaat die zeker ook voorbij heeft voorkomen. Is David Penn en Peter Heller's Big Love. In de David Penn Remix. Hij kwam vaak genoeg voorbij bij niemand minder dan Roger Sanchez. De S-man himself. Door met de charts. Want op nummer 5 vinden we Mark room en Riva Star Op Snatch Records met God I Have You. In the in the sky. Face, Wat een plaats is dit. Lekker old school sound. Op plek nummer 24. Een plaats. Een van mijn favorieten, Kevin McKay. En nader, Razzar met Catch Your Freak On. Of Glasgow Underground. Even een little Wat Want zometeen komt hij voorbij hoor, jawel hoor. Op nummer 3, ja, die welbekende top 3. David Penn en Ramona Renea. Op die Back Records met. Stand up, ja je hoort het al. Die fijne vocals van Ramona. En dan op nummer 2, een plaat die niet uit die top 3 weg te slaan is... Endor met Pomp It Up. Vroeger was het van Denzel. Maar ja, Endor dacht van, hé hey, wat Denzel kan, kan ik ook. En we gaan lekker doorsampelen. Maar ja, het is allemaal om die eerste plek te doen hè. En daar vinden we op Glasgow Underground deze week... Kasim en Shinomi. On Me. Oftewel de oude klassieker van de Price Cat. Maar we gaan hem niet draaien. En ik kijk hier mensen in de studio nog aan. En die zitten nog steeds. Wie is nou Jack Beck? Nou, gelukkig. Onze wandelende encyclopen. Die hebben we hier uh, naast staan. The one and only DJ Dion Sydney. Goedenavond, Dennis. Hallo, hallo. Hij is er, hoor. Ja, ja. Ik kom maar te zeggen Jack Beck. En dat zeg jij? David Petter. Kijk eens. Hatsa. Gewoon uit het vuistje. Uit het handje. <lacht> uit het vuistje. Ja. Ik zie hier mensen nou kijken. Is het waar? Ja, het is toch echt waar. Yep. En ja, ik had het beloofd. De het is... nummer vier uit deze chart gaan we ook vanavond draaien. <laughs> na de razar met Catch Your Freak On. Hier bij See It. Oh, yeah, nog even een lekkere trommel hoor, met Missy Elliott. See It in the House, and House is all about. Zometeen, na nieuws weerverkeer van 10 uur, is hij er hoor. Een uur lang nonstop in de mix. The one and only DJ Dion City met See It Sessions. Maar nu eerst. Nada a with catch your freak on in a Kevin McKay extended mix. The, The F.M. Zonfurt Go, get your redone Go, get your redone Go, get your redone Go, get your redone White yeah. ass! Hush your mouth Silence went I spit it out In your face Open your mouth Give you a taste